Hallo, jullie zijn terug bij het tweede uur van Jastonee, generaal. En het is goed om te weten, als jullie net naar het nieuws geluisterd hebben, dat Apoel Nicosia overwintert in de... Dat was niet de Champions League, maar een andere league. En het gaat Je hebt het dus... goed opgelet. Ja, ja nou, het gaat dus blijkbaar heel erg slecht met Griekenland... en heel goed met Cyprus. Okay. Dus Apoel Nicosia heeft uh, uh, niet kunnen voorkomen uh, uh, dat... Uh, nee, hij heeft wel kunnen voorkomen dat Zenit Sint-Petersburg doorgaat. En dat waren toch de winnaars van uh, een paar jaar geleden... onder leiding van uh, Dick, advocaat. Is Barcelona trouwens vanavond ook niet in het spelen? Ja, ja, ja maar dan hebben we het over de Champions League. Ja, dan okay. hebben we het nou over de minor league. Wat okay. is dat? De UEFA, Europa... De UEFA. Nee. Mm -hmm. Apoel Nicosia, wie wil er niet voetballen? Um, <laughs> laten we teruggaan naar de jazz in de, uh, in de tweede uur uh, van Jazz Tournee General. En wel met een standaard uh, een, uh, een ballet door Freddie Hubbard. Freddie Hubbard werd natuurlijk vooral bekend door zijn uh, buitengewoon energieke spel. Um, maar in de jaren zeventig nam uh, hij ook een ballad op, een aantal ballads, En uh, dit is er een van. Jullie gaan luisteren naar Here's That Rainy Day. grijselijk, verschrikkelijk mooie melodie op een regenachtige dag, Here's That Rainy Day, door Freddie Hubbard. En als ik me niet vergis, werd die op uh, gitaar begeleid door Jim Hall. Maar ik weet dat niet helemaal zeker. Ik heb verzuimd om dat uh, voor jullie te noteren. Um maar daar zal ik nog wel eens een keer op terugkomen. En ik kan me niet voorstellen dat ik van die LP niet nog eens een keer wat zal draaien. Want dit was toch wel echt <lacht> Mooi, prachtig. absoluut. Um, Freddie Hubbard, hij heeft ooit opgetreden in het Stagenbouw in Maastricht. En dat was uh, niet zijn beste concert. Toen was hij al ver over zijn toppunt heen. Maar wat kon die man goed en prachtig spelen. Zowel in het up-tempo... Uh, uh, uh, ja, bebop-achtige uh, dingen als uh, in zijn ballads. En ik vind hem een, ja, een, echt een goede een muzikant. Leer je toch vooral kennen als hij ook een, een ballad fatsoenlijk uh, kan spelen. En dit was toch wel ultiem gevoelig. Mm -hmm. We gaan terug naar een... Uh, nee, we gaan naar voren en tegelijkertijd terug. We gaan naar een retro soulfin bandje. Daar gaan we er een aantal van draaien in de tweede uur. En we beginnen met The Manahan Street Band. Daar heb ik al eens een keer een nummertje van gedraaid. Um, maar ze hebben een, een, een erg aardig album uitgebracht, Make the Road by Walking, uh, dat is uitgekomen in 2008. En dat is uh, een samenraapsel uh, van uh, muzikanten die opnemen voor het Debtone label. En uh, The Dap Kings is de begeleidingsband van Sharon Jones en uh, van Amy Winehouse. Um, en ja, ze hebben dus met die LP een, een niet-vocale LP afgeleverd. En uh, uh, van deze LP gaan jullie luisteren naar een instrumental, en die heet Home Again. Nou, hier krijgt papa hele goede zin van. De Managhan Street Band. Niet al te zuiver en niet al te moeilijk, maar wat een heerlijk soundje. Het is gewoon ergens midden in de Bronx opgenomen op een appartementje van de eigenaar van het Depton Label. En oh, volgens mij zat die percussionist drummer ergens op het toilet. <laughs> ja. En er had, ja. hadden ze op het balkon ergens een microfoontje hangen. Dat hebben ze iets harder eh, opgenomen. En het lijkt erop, ja. Het lijkt erop, maar het is toch echt heel erg leuke muziek. Ja. Um, we moeten toch... We, ja, we, we gaan verder in de tweede uur. Weer met een trompetist en met een trompetist die nog niet eerder voorbij is gekomen. Maar die... krijg je ook 7 minuten 17. Hij zeker, krijgt hè? 7 minuten 17 en het is een, uh, een zwaar ondergewaardeerde grootheid. Woody Shaw. Uh... Ja, de man hmm. heeft wat LP's gemaakt. Uh, heeft nooit... Uh, uh, hoe noemen ze dat? Uh, potten kunnen breken met verkoopcijfers. Het uh, is echt een musician's musician. Um, maar ik denk toch ook... dat jullie lieve luisteraars zullen genieten... van uh, het ongelofelijke vakmanschap... en creativiteit die Woody Shaw... in zich had in zijn leven. Hij heeft op het laatst nog een... Uh, uh, toen Freddie Hubbard ook al helemaal over zijn... Uh, uh, hoogtepunt heen was... nog een LP mogen opnemen. Woody Shaw en Freddie Hubbard samen. En die is eigenlijk best wel heel... Eigenlijk lekker. Uh, toch heb ik gekozen voor een ander nummer. Uh, jullie gaan luisteren naar Theme for Maxine. Mm -hmm. volledig onterecht vergeten... Uh, trompetist Woody Shaw... met Theme for Maxime. Je luisterde naar, uh, onder andere naar Carter Jefferson... op sax. Theo was uh, zo slim... om het even op te zoeken, want ik had geen want, tijd. Ja, want we waren in de veronderstelling. Dat was eigenlijk de aanleiding dat het wel een Michael Brecker zou kunnen zijn. Ja, maar had dat... zomaar gekund. Maar het was hem niet. Het was Carter Jefferson. Ja, en die kenden wij nog niet. Nee. En Onaye Alan Gums op uh, piano, oh, die kennen ja. we natuurlijk wel. Mm -hmm. Van Adderley onder andere. Maar uh, Woody Shaw met een uh, uh, verschrikkelijk mooie opname uit 1977. Uh, hebben, jullie, uh, hebben we jullie mee verwend, dacht ik zo, op deze herstige, vochtige avond. <laughs> dan gaan we door met romantische muziek. Maar dan wel van deze tijden, 2010, de tweede LP van uh, Josie James, Black Magic. En we gaan luisteren naar Detroit Love Letter. Oh. Speed. Let your hands explore door mogen gaan. Tonight is love, tonight is you and me. Ongelooflijk, ja. Maar ma, ma, stelt je eigenlijk, hè? alsof er allerlei uh, soul, funk, hoofdstukjes door elkaar gemieterd werden in één nummer. Maar ja. tempo uh, wisselingen. En... Ja, muziek allo nu, zullen we maar zeggen. Maar ja. dan creatief. En ik vind het niet eens zijn een beste LP. Ik vind, die, ik vind die eerste nog eigenlijk veel beter. Maar ja, ook dit. Ja, hier staan ook weer juweeltjes op Black Blackmagic. En als ik me niet vergis was het een Nederlander op Fender Rhodes, Gideon van Gelder. Oké. Okay. Die speelde in elk geval piano op Blackmagic. Ik weet niet zeker of die het ook op dit nummer doet, maar ik dacht het van wel. Um, uit en, 2010. Oh, 2010, dat wil ik inderdaad vragen. Anonu wil dus zeggen 2010. Oké. Okay. We gaan even een paar jaar terug. We gaan wel naar een klassieker toe. Uh, Pat Metheny en Charlie Haden. Um, Pat Metheny, natuurlijk de grote gitarist. Charlie Hayden, uh, een van de grootste bassisten die we ooit gehad hebben. En uh, ze namen samen LP op. En jullie gaan luisteren naar... Ja, mijn vele jazzliefhebbers zullen het al kennen. Maar het is ook wel weer zo mooi om het nog een keer te laten horen. The Precious Jewel. Van een prachtige album Beyond the Missouri Sky, Pat Metheny en Charlie Hayden met The Precious Jewel. Een soort uh, Keltisch wiegelliedje kwamen wij uh, met z'n tweeën achter. Mm. En wat een prachtig idioom, uh, vertelde vertel je me net, Theo uh, heeft Pat Metheny toch. Um, hoe je uh, ja, kunt improviseren op zo'n heel lief uh, wiegelend uh, dingetje eigenlijk, mm. een heel lief liedje. Het, het ontfutselt in elk geval altijd wel een hele prettig, prettige glimlach, vind ik, ja. het, het gitaarspel van Pat Metini. Ja, ik krijg daar wel goede zin van. Ja. Er zijn mensen die vinden het helemaal niks en die zeggen ja. Ja, vooral dat Casio-geluidje, dat ja. de, de gitaar wat hij een tijd lang gedaan heeft. Maar zelfs dat pruim ik van de man. Ik wil net zeggen, het is toch een, volgens mij een oprecht eerlijke alchemist in de, dat dacht in ik. de dingen die hij doet. Dat He? dacht ik toch, ja. ja. ja, ja. ja. Uh, lieve luisteraars, Bud Powell nam uh, vele klassiekers op, uh, waaronder Un Poco Loco en uh, Jullie gaan niet naar een pokerlogo van Burt Bauer luisteren. Uh, het nummer werd ook gecoverd uh, onder andere door Wallace Rooney. Uh, die nam het in 2008 op uh, op, een, een, ja, op, een, op een nieuw album. Um, het is eigenlijk een heel oud nummer. Um, en Wallace Rooney is eigenlijk een beetje. Um, uh, moest altijd opdraven als, als, als Miles Davis weer eens vervangen moest worden. Uh, als Herbie Hancock en Ron Carter en zo weer bij elkaar kwamen. En ze gingen het repertoire van Miles spelen. Dan moest Wallace Rooney en Miles uh, Davis vervangen. En dat doet hij eigenlijk heel erg goed. Maar de man heeft ook een hele eigen stem. En ik hoop dat jullie uh, um, hem zullen ontdekken. Want ik vind het een trompetist die meer. Uh, waardering verdient dan dat hij tot nu toe gekregen heeft bij het grote publiek. Ga luisteren naar zijn versie van Un Poco Loco. ...uitvoering van een klassieker... Uh, ...Un Poco Loco... ...door Wallace Rooney uit 2008. En uh, hij speelt hier... Uh, ...op deze cd uh, mee... ...althans een aantal muzikanten spelen mee... Uh, ...die in de laatste jaren van... Uh, uh, ...Miles Davis carrière... ...met hem hebben meegespeeld... ...waaronder Robert Irving III. Um, maar goed... Ja, ik wil er nog een heleboel over zeggen. Maar als je, als je het mooi vindt, check uh, de muziek van Wallace Rooney uit. Een terecht, uh, uh, terecht dat hij hier wat meer aandacht krijgt, laat ik het zo zeggen. We gaan terug naar retro funk. Uh, wat ik toen straks ook al zei. Dus blijven we eigenlijk in deze tijd. Anders zou het niet retro zijn. Uit uh, 2011, The Bake Brothers. Een uh, beetje obscuur uh, Engels uh, bandje. Ik kreeg deze cd aangereikt door uh, mijn goede van Facebook, DJ Ronde de Jode. Uh, <laughs> Met zijn verdienstelijke scheldkanonades weet hij mij altijd weer menige glimlach op mijn gezicht toveren. Um, hij uh, paaste me dit door en hij zei van luister hier eens naar. Volgens mij vind je dat wel leuk. En ik vind het ook heel erg leuk. De jongens komen uit Engeland, zijn al een jaar of tien bezig. Um, uh, speelden ook al bij Jules Holland en zo. Dus zijn in Engeland iets groter dan dat ze hier uh, bekend zijn. Um, van hun uh, album Time to Testify gaan jullie luisteren naar Pink pictures from the Baker Brothers. Stekelijk en lekker funk uit deze tijd. Met een vette knipoog naar de beginjaren van Steely Dan. Uh, maar ook wel een beetje de likjes van Maceo Parker meen ik erin terug te herkennen. Jimmy O'Kway. Ja, en Jimmy Rockwai, een beetje dat. Dat funkige. Ja, white funk. Uh, nou ja, noem het maar. Het, het, het, het zit gewoon het is goed in white. elkaar. Ja, absoluut. Is erg leuk. Zeker uh, voor een Engelse band. De uh, Baker Brothers waren dat. Um, met Painting Pictures. Um, we hebben twee hele grote gitaristen in Nederland. Vind ik. Anton Goudsmid en Jesse van Ruller. Mm -hmm. En uh, ze verschillen hemelsbreed van elkaar. Anton met veel extremer, veel expressiever. in zijn, uh, maar Vooral in zijn effecten en in zijn, in zijn rare het akkoorden. Een, en... Het is toch een monkey om te zien. Hè? Ja, eigenlijk wel. Een heerlijke, ja. een aardige man ook. Ja. En Jesse van Ruller is wat ingetogener. Um, uh, maar zeker niet minder dynamisch. Alhoewel het allemaal wat subtieler overkomt. Mm -hmm. um, uh, van het album Silk Rush dat hij opnam uh, met het uh, jazz orchestra of het concertgebouw uh, in 2008 gaan jullie luisteren naar Here Comes the Sun. Even opname van Jesse van Ruller... en het jazzerkers van het Concertgebouw. Um, hier comes the Sun. Volgens mij was het een original van uh, Jesse van Ruller zelf... Uh, van het album Silk Rush uit 2008. En dan is het uh, volgende nummer... het laatste uh, nummertje van een retrofunkbandje... Uh, van de Mighty Mokembo's. Ook die kreeg ik uh, cadeau van uh, Ron Joden. Hij zei, luister hier of naar, Volgens mij is het wel, uh, wel aardig. Um, ik, het zou me niks verwonderen als het uit Duitsland komt... Um, nou ja, en dat is niet de reden waarom ik er niet helemaal kapot van ben. Het is de moeite waard om te draaien, maar uh, jullie gaan natuurlijk niet naar iets nieuws luisteren of naar iets vernieuwends. En ze proberen wel heel erg om op uh, de Deb Kings te, te lijken, de begeleidingsband van Sharon Jones. Ook een beetje overstuurd en uh, uh, zo opgenomen uh, alsof het uit de jaren 60 kwam. Nou ja, luister zelf even naar uh, Struggle and Triumph. Het nummer werd toch nog gered door een uh, lekkere scheurende ja. solo van een bariton ...de Mighty Moquembo's uh, met Struggle and Triumph van hun album The Future Is Here. Dus uh, in tegenstelling tot de sound, het komt wel degelijk uit 2011... Toch de moeite waard om uh, te draaien in jazz-tournee, in generaal. Ik zei al, je proeft uh, de gruntlische ondernemingslust wel van een ziekenstel. Ja, ho, ho, ho. Huh? Ik weet natuurlijk niet, niet zeker of ze uit Duitsland komen, maar oh, ik heb okay. zo'n zo vermoeden. Ik weet niet waarom, maar het, het, het klinkt Duits op de een of andere manier. Hmm, hmm, ja. We plegen onder. <laughs> ja. De gaat, Cambo's. De Maidimokembo's, okay. ja. Um, ja, dan zijn we alweer toe aan het uh, laatste echte nummer... in deze Jazz Generaal... van een van mijn favoriete zangers, Tony Bennett... en de Count Basie Orchestra. En dan hebben we het over eind jaren 50... Um, dat het volgende nummer werd opgenomen. Um, rest mij om jullie te bedanken voor het luisteren. Ik zie, en, uh, uh, ja, ik, zie, ik zie jullie natuurlijk nooit... maar ik zou het leuk vinden als jullie volgende week... Uh, om deze tijd weer luisteren. Om te vertellen dat uh, ook deze uitzending... aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 herhaald wordt... Uh, Theo, ik vond het weer een leuke. Oh, absoluut, ik heb genoten, zon. Blij dat je er weer was. Goed zo, volgende hards, week. fris en fruitig. <laughs> volgende week zijn we er weer. Jullie gaan uh, uh, luisteren naar I've Grown Accustomed to Her Face van Tony Bennett en de Count Basie Orchestra. Dag allemaal. She almost makes the day begin I've grown accustomed to the tune She whistles night and noon Her smiles are frowned Her ups, her downs Are second nature to me now Like breathing out and breathing in I was serenely independent And content before we met Surely I could always be that way Again and yet I've grown accustomed to her love Accustomed to her voice, accustomed to her face. star